Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twee jonge Nederlandse skiers zijn omgekomen in Frankrijk. Ze waren volgens reddingswerkers buiten de piste aan het skiën... toen ze in een lawine terechtkwamen. Volgens Franse media zijn de slachtoffers van 20 en 21 overgebracht... naar het ziekenhuis in Grenoble. Ze konden toen niet meer gereanimeerd worden. In het gebied waar ze waren werd gewaarschuwd voor lawines. Onlangs kwamen in korte tijd acht mensen om het leven in Oostenrijk door lawines. Het OM eist 12 jaar cel tegen Roger P., beter bekend als Piet Costa. Hij wordt ervan verdacht een martelkamer te hebben gebouwd. De politie kwam de kamer op het spoor nadat ze versleutelde berichten van de criminelen hadden gekraakt, zegt verslaggever Litwin Gevers. Anderhalf jaar geleden viel de politie bij de loods naar binnen. Net op tijd. De containers waren nog niet in gebruik genomen. Vingerklemmen, tangen, klauwhamers en politiekleding werd er gevonden. En een tandartsstoel om slachtoffers in te behandelen. Tegen andere ...in de zaak zijn straffen geëist tot 9 jaar. En wie is het leukste hondje van Noord-Holland? De basis van bijna 1000 trouwe viervoeters... ...hebben hun favoriete natte neus gefotografeerd ...voor een wedstrijd van staatsbosbeheer. Binnenkort kiezen ze de leukste hond... De winnaar, nou, dat wordt het boegbeeld van de voorjaarscampagne. Die krijgt een fotoshoot en die gaat zichzelf overal in Noord-Holland terugzien. Want het broedseizoen komt weer aan, op veel plekken moeten de honden weer aan de lijn. En daar willen we op een leuke manier aandacht voor vragen. De winnen gaat niet zomaar, je moet wel aan wat eisen voldoen. De eerste selectie uh, gaat toch op de standaard criteria. Namelijk komt de hond uit Noord-Holland, zit hij aan de lijn en is de foto in natuur gemaakt. En uh, helaas heeft niet iedereen goed gelezen, maar dat maakt ons werk wel wat makkelijker. Dus dat wordt de eerste ronde. En daarna gaan we ook de beschrijvingen lezen van ja, welke hondje... Honden gedragen zich goed in de natuur en die hebben natuurlijk een, een stapje voor bij ons. En dan nog het weer vanavond en komende nacht in het noorden wat regen. Morgen overdag van tijd tot tijd ook wat regen. Het wordt dan wel warm, een graad van 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Eerlijk gezegd um, ben ik dus ook in een andere hoedanigheid uh, betrokken bij een ander popplatform. We werken ook uh, samen met ze, namelijk 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, vorige week hadden we de Vloedgolf-editie. En um, we hebben al iets over uh, wet uh, gezegd uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus uh, wat dat aangaat uh, gaat uh, hebben die jongens. Geen aandacht tekort. Um, goed, wat gaan we doen? We gaan straks uh, praten met uh, Jori van Gemmert, Zij is van Clouds. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar anders krijg ik wel een, een verbale tik op mijn vingers van Jorie straks rond, rond half acht. Want dan gaan we praten. Want ze heeft een nieuwe single. Vorige week uitgebracht. Weer een dag na de uitzending. Maar vandaag zitten we er goed op hoor. Want we hebben best een aantal nieuwe, nieuwe dingen in, in deze Alternative FM. Uh, nieuwe single van Sylvia Armee. Uh, nieuwe single van Melle. Die komt morgen uit. Maar we hebben hem nu al.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 De zuiden van het land. Hup, rasker. Wendtummers. En dan is er ook nog een, een hiphopper op te horen. Smitje heet die man. Uh, en ik zie je. Dat uh, is volgens mij het nummer. En daarvoor hoorde je vinger de Licker van uh, European Artistiek. Um, het uh, brengt de tijd. Even kijken op uh, kwart over zeven.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 soul has heard his name Twice the kid that got away Yeah Bobby had quite the fame First time when the doorbell rang Second time when he left his mother's home First time by the earth in the early morn second time when he ventured on his own into a life that's out of the game back Bobby is mostly yours.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 Hey, goedenavond Jaap. Ja, hallo. Ik um, heb je koffie uh, al gehad vandaag. Wat zeg je?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 Mm -hmm. um, toffe festivals gespeeld, een kleine tour gedaan in Duitsland. En uh, mocht een groot voorprogramma doen in Dornvosje. Um, ja, en een heleboel leuke festivals dus, een huiskamerconcert. Dus dat was vooral het artiestenjaar eigenlijk. En um, ja, daarna hebben we nog wat doorgespeeld en in de studio gezeten. Maar dat is eigenlijk een beetje. Ja, die band is uit elkaar gevallen. Ja. En um, dit is uh, de revival. <laughs>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 Hoe had dat iedereen wel echt uh, erin geloofde en um, yeah, daar een toekomst in zag en er uh, mm. gewoon van altijd mee door wilde yeah. gaan. Maar ja, en dat is, uh, dat is niet denigrerend bedoel, maar je ziet het gewoon bij een hoop muzikanten. Het hele mm. uh, muziek maken is voor 10% muziek maken en de rest is gewoon uh, business en een netwerk onderhouden mm. en concerten organiseren en promotie, social media mm. en... Um, ja, dat, en een hoop mensen zijn daar gewoon denk ik ook niet helemaal voor weggelegd, nee. als ik het zo uh, mag zeggen. Yeah. Denk ik een hoop mensen willen gewoon muziek maken en dat is, daar is ook iets voor te zeggen natuurlijk. Yeah. Um, en dat zou ik natuurlijk ook graag het liefste het meeste doen. Maar ja, die businesskant, ik vind dat ook wel heel interessant. Maar goed, ja. ik denk dus dat het daar een beetje op stuk is gelopen ook. Hè? Ik, ja. Dat iedereen constant achter zijn reet aan. Ja. <laughs> Want, <laughs> ja.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 Madison hoorde je en uh, daarvoor hoorde je Sylvia en mee met uh, Dim Your Light. Uh, nu hoort het een klein beetje al op de achtergrond. Maar uh, straks uh, dan uh, zal Bouwmeningen een aantal uh, nummers uh, laten horen die van uh, bijvoorbeeld het album Afkomstig zijn die hij vorig jaar heeft uitgebracht. Uh, klein stukje op de achtergrond even laten horen. Van de soundcheck die nu plaatsvindt. Uh, straks naar achter gaan we dat uh, allemaal horen.